Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus, 20-jarige moslim uit Pakistan... is te zien dat hij Wilders bedreigt vanwege de cartoonwedstrijd... die de PVV er over de profeet Mohammed wil houden. In Pakistan is onrust ontstaan door die aankondiging. In de Duitse stad Wiesbaden is een standbeeld van de Turkse president Erdogan weggehaald. Er kwamen zoveel reacties op het goudkleurige beeld van 4 meter hoog... dat de politie de veiligheid niet meer kon garanderen. Het standbeeld stond daar vanwege een kunstfestival met als titel Bad News. Met de opgeheven arm leek het veel op het standbeeld van Saddam Hussein... dat in 2003 door Amerikaanse soldaten in Bagdad van de sokkel werd getrokken. Er is een nieuw wapen in de strijd tegen rondtrekkende bendes. Minister Grapperhaus heeft vanochtend het start zijn gegeven voor een waarschuwingsregister. Hierin staan gegevens die zijn verzameld door winkeliers. Bedoeling is dat ze elkaar hiermee sneller kunnen waarschuwen. Middenstanders klagen al langer over inbraken door rondtrekkende internationale bendes. Ze zeggen dat ze daardoor jaarlijks honderden miljoenen schade, euro's schade oplopen. Sinds kort werken politie en justitie samen met de detailhandel om de bendes te bestrijden... en het waarschuwingsregister is daar een uitvloeisel van. De geplande staking van beveiligers op Schiphol is van de baan... Volgens vakbond De Unie is er vannacht een akkoord bereikt tussen de bonden en de werkgevers. Ze krijgen een loonsverhoging. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van de werktijd. De beveiligers waren van plan om volgende week dinsdag de hele dag op Schiphol het werk neer te leggen. Het weer op steeds meer plaatsen vallen buien. Met in het zuidoosten mogelijk onweer. Het wordt 19 tot 24 graden. Vanavond trekt de regen weg. Morgen schijnt nu en dan de zon. Vooral in het oosten en noordoosten valt nog een enkele bui. En het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. Ja, ZFM Luncht, daar zijn we weer. En voor Ron is het nu de eerste keer, dames en heren. Zijn vijf minuten van de sidekick. Nou, we gaan kijken wat er gebeurt allemaal. We gaan draaien. De vijf minuten van de sidekick. Ja. Dat is het, het, het, het uh, fluitsignaal. We gaan snel aan de gang... want we hebben vandaag een hele speciale gast in de uitzending. Een violiste, een muziektherapeute, een theatermaakster, een regisseur. Uh, geen boeg in de baaiers, maar bach in de baaiers. Chantal, viooldivas huiskamerconcerten met Gerard Alderliefste. En nog iets meer, we verwelkomen vandaag Maria Eldering. Maria, welkom. Hoi, zo, dat is een mooie aankondiging. Zo, wat doe jij veel... Ja, ik hou niet van stilzitten. Nee, dat blijkt wel. En, en uh, je verbaast me van, want uh, natuurlijk een, een uh, link naar cultuur. Maar je doet iets heel speciaals met muziek, met cultuur. En dat is op de intensive care. Klopt. Uh, we zijn net begonnen met het project. We zijn uh, in januari uh, uh, bij elkaar gekomen. Uh, op initiatief van Lorette Gijsbers. Zij is IC-verpleegkundige in het spaarne in Haarlem. En zij zag op een gegeven moment een uh, muzikant uh, harp spelen voor een patiënt bij haar op de afdeling. En dat heeft zo'n impact gemaakt op, uh, op haar en op de patiënt en de familie. En ook het verplegend personeel, dat ze zoiets had van, nou hier, hier moet ik wat mee. Uh, kunnen we kunnen dit niet van de grond krijgen. En uh, zo kwam ze bij mij terecht en bij Suzanne, mijn collega, violist. En zijn we om de tafel gaan zitten. En nu zijn we zover dat we in oktober gaan van start gaan met de eerste sessies. Dan gaan we vier keer per maand muziek aanbieden. Zo, dat is echt heel apart. Ik heb het zelfs uh, een stukje op het NOS-journaal gezien. Ja, klopt. Die zijn vorige week in het UMC Utrecht geweest voor opnames. En daar sta jij dus uh, met een collega uh, iemand uh, te bespelen. <laughs> Tot tranen geroerd. Ja, ja, weet je, je muziek doet zoveel. Dat weten we allemaal. Dat weet je ook ja. als je dj bent bij de radio. Uh, en, en hoe dat kan en hoe dat uh, hè, dat is allemaal heel. Er is dus heel weinig onderzoek naar gedaan uh, qua wetenschap over, over live muziek uh, op een IC, maar wel met koptelefoons bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. ze, ze hebben onderzocht dat uh, ja dat ervoor kan zorgen dat uh, minder pijnmedicatie bijvoorbeeld nodig is. Mensen zijn uh, rustiger. Het reduceert angst. Het brengt stresslevel naar beneden. Dus. Dat zijn zulke mooie resultaten en met live muziek dan, dan is dat gewoon nog intenser als er iemand aan je bed staat en die ook je verhaal aanhoort nou aflopen. Er zijn mm -hmm. vaak patiënten die, uh, ja, die hebben herinneringen aan een nummer en die willen daar graag over praten. En dan zijn ze eventjes uit die ziekenhuiswereld en uh, weer terug in, de, in ja, de gewone wereld om het zo maar te zeggen. Ja. En is dit nou eigenlijk alleen bedoeld voor na de operatie of ook voor de operatie? Uh, dat maakt in principe niks uit. Het gaat, het gaat echt om de mensen die op de IC liggen. En uh, nou zit er wel een verschil in bij wie je kan spelen. Je kan niet zomaar bij iemand de kamer opstormen en gaan spelen. Je moet dat van tevoren wel checken of iemand dat wil. Mm -hmm. En als iemand in coma ligt, dan moet je dat met de familie overleggen. Want oh, je, ja, je wil geen verkeerde dingen doen. Ja, dat kan ook. Ja, uh, de, de, de, als, als iemand, uh, je kan proberen te triggeren met muziek. Alleen je moet weten of, of diegene dat wil. Want het kan ook anders uh, gerelateerd worden aan uh, dingen die hij niet fijn vindt. En dan krijg je daar later problemen mee. Ik vind dit uh, zo bijzonder om uh, te horen. Ik, ik, uh, ik ga, beloof jou, ik ga in de uh, nabije toekomst ook iets van jouw muziek uh, draaien. Uh, nou, lijkt me hartstikke leuk. <laughs> en, en gaan we jou nou ook in het Spaanse ziekenhuis tegenkomen bijvoorbeeld? Ja, Spaarne ziekenhuis en het UMC Utrecht. Dat zijn de eerste twee ziekenhuizen die meewerken. En uh, we hebben nu net de eerste groep van muzikanten paraat staan met tien okay. man sterk. En uh, die gaan aan de bak. En uh, hoe moet men jou, uh, met, met jou in contact komen? Of gebeurt dat uh, via het ziekenhuis? Nou ja, als het, als het voor dit project is, dan kan dat, uh, als je googelt op muziek met IC... Net zoals de kok met COCK. Wij hebben muziek met IC. Ik <lacht> <Okay. lacht> zal het uitleggen. Maar ja, je als hebt je daarop kookt, kom je vanzelf op de site. En dan, dan wijst je het zich vanzelf. Facebook zijn we ook heel erg actief. Zijn we ook te vinden. Nou, ik vind het uh, prachtig dat je dat uh, allemaal uh, kan doen. Uh, ik hoop dat we nog uh, wat tijd hebben. En uh, ik hoor nog geen fluitsignaal, dus we gaan toch nog even door. Uh, okay. we, uh, kunnen we jou nu ergens anders ook uh, tegenkomen? Of, of uh, in het theater? Ja hoor, uh, er komen een aantal dingen aan uh, met de Haarlemse viool. Die vaast het Mugfest binnenkort in Haarlem in Kweektuinen. Uh, er komt een heel groot koepelconcert weer aan uh, als afsluiting voordat ze gaan verbouwen. De tijd is 18 uh, oktober. En uh, dan gaan we ook met de diva's daar weer optreden en met gastartiesten. Let op, de tijd is voorbij. Ik hoor de bel. <laughs> bedankt in ieder Kijk geval is. voor deze toelichting. En we gaan er nog uh, vaker een keer op terugkomen. Ja, is yes, goed. Yes. Dank je wel. Echt ontzettend bedankt. Maria Heldering. Het ging hartstikke goed. En Maria is gelukkig een vlot praten. Zeker. Die kan wel leuk vertellen hoor. Ja, en ze die... heeft ook wat te vertellen. En die heeft ook wat te vertellen, ja. Ik zat even... Ik had, ooit heb ik... Uh, maar dat is uit mijn computer vandaan. Dus ik, uh, ik zal nog een keer muziek van erop zoeken. Want ik heb... Ik had daar wel iets van. Want ze hebben we ooit bij mij in de studio een keer een opname gemaakt. Maar het is... Uh, uit mijn computer ah, het... vandaan. In het licht. Nou, jouw artiest in het licht, Ron. Wie is het? Ja, wie anders dan Ramses Shafi. Hey. Je weet dat ik straks naar de overgang moet. Maar jij gaat niet met me mee. Je weet veel te weinig van heb en van vloed. En daarom durf je niet mee.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 je weet toch van alles wat mij hier zo bindt, toch ga jij met me mee. Hey, hey. Maar ik ben niet gewend aan de storm en de wind, en ben bang voor de zee. Denk ook aan de tijd dat ik hier niet zal zijn, nee ik durf nog niet meer.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 Ja, ik ga met je mee. Ik meld mijn woordje matroos op het schip. Ja, ik ga met je mee. Wij samen, wij varen de horizon aan. Ja, jij gaat met me mee. Hey, hey. De zee denkt op nee, maar mijn hart zegt nu ja. Ik durf wel, ik ga je mee. We halen de sleur van het land Ja, ik ga met je mee Je gaat met me mee naar de overkant En, en samen, samen kiezen we zee Ja, la, la, la, la, la, la.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 Je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw zorgen, jouw zwarte schaaf, jouw trouwe vijand. Ik blijf er lang, lief nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me. Een van de laatste wapenfeiten op de plaat. In ieder geval van uh, Ramse Shafi. Met uh, natuurlijk uh, Lisbeth List. En al de liefste uh, het nummer Laat Me. Ja. En uh, ja, het is. Dus, uh, en weet je dat ik hem wit nog live heb zien zingen bij op, op, op Bevrijdingspop? Zo, wanneer ja, was, ja, ja, ja. was dat? Nou, vlak voor zijn dood eigenlijk. Uh, dat, uh, ja, ik weet niet precies wanneer het was. Maar hij was, een aantal jaren geleden was hij op Bevrijdingspop. Oké. Okay. En uh, Dan was hij er maar net uit. En daar trad dus al de liefste op met zijn band. En daar kwam hij dus als gast. En dat was zo'n belevenis. Ja, uh, Als je nagaat dat, dat, dat hele veld, al die mensen, nou, die gingen uit hun dak met die man. En terecht. En, ja, maar dat waren toch grotendeels mensen die, die niet zo familier waren met zijn, uh, met, zijn, met zijn repertoire, zal ik maar ja, zeggen. Ja. Want dat was een heleboel jonge lui. Die gingen, als is jouw man, weet je wel. Ja, maar des te leuker. Tot hij begon te zingen. En dan ging hij ook nog even een van zijn befaamde acts achter de piano doen. Wat hij dan improviseren noemde. Dat hij achter de piano gewoon maar wat aanklooide en zo. En dat deed hij dus ook even. Dus dat was geweldig. Oké. Okay, nou, Ramses Chaffy dus. En eh, Nog eventjes eh, voor, de, voor de statistieken. Ramses Chaffy is geboren op 29 eh, augustus 1933. En op 29 augustus 2018 zou Ramses dus 85 jaar zijn geworden. Ja. Dat eventjes nog. En hij is overleden op 1 uh, december in 2009 natuurlijk. Hè? Dat weet iedereen nog wel. Nou En nou, cultuur. Ja, cultuur. Uh, ik krijg van een oplettende luisteraar nog even een bericht... Uh, bij Omroep Max, uh, de collega natuurlijk. Uh, er wordt uh, maandag uh, 3 september uh, aanstaande... Uh, een uh, opname gemaakt van uh, het Zandvoorts Mannenkoor. En dat gebeurt bij strandhet nummer uh, 10... En, uh, om, om vijf uur. En uh, je moet even kijken op de, uh, op de site hoe dat nou precies zit met, met uh, kaarten kopen. Of kaarten uh, krijgen. Uh, je moet iets van, van vier uur uh, daar zijn. Nou ja, kijk even op de site van Omroep Max. Het Zandvoorts Mannenkoor. daar live op. En kunt u er zelf niet bij zijn? Dan kan je natuurlijk altijd even op tv kijken. Het Zandvoorts Maar goed, uh, dan gaan we snel door naar uh, de Edwin Evers Band. Ben Librand en Piet Villy. Die gaan optreden in het recreatiegebied Veerplas. En dat gebeurt 1 september van, van twee uur middags af. En dat gaat tot een uurtje of elf duren. Het wordt een, echt weer een haremsfeestje aangevoerd door de populaire Edwin Evers Band, al onbekend. En naast andere bekende artiesten en dj's, kortom, een muzikaal spektakel voor iedereen. Oh, even kijken dan nog. Uh, oh ja, 305 jaar, 350 jaar geleden, uh, beste Ruud, dat weet jij natuurlijk ook nog wel... werd Frans Hals op die dag begraven in de grote of Sint-Pavo-kerk. Reden... Ik moest ik was erbij, moest moest spreken. Ja, dat, dat begrijp ik, uh, precies. En reden voor het Frans Hals Museum nu... om de actualiteit van een van de drie grote van de gouden eeuw te eren... met een lezingenavond in de kerk waar nu Frans Hals uh, begraven ligt. Het evenement is een tweeluik. Een lekenlezing van een gerenommeerd academicus... over een aspect van het werk van Frans Hals... gevolgd door een nieuw verhaal door een fictieschrijver... over het leven of een werk van de Haarlemse vernieuwer. De Haarlemse vernieuwer. Uh, dit jaar vervullen conservator Dennis Weller... en auteur Christine Hemmerrechts de eervolle taak. Nou, dat uh, is zaterdag 1 uh, september. Uh, tot zover nu even dit blokje... Uh, listen, um, you know I think probably one of the most important artists that uh, have influenced a lot of the the groups in England comes from right here in right, the state. Right, yeah. A lot of these blues musicians and white people picking country music, you know, have influenced everybody. I think one of the best of them all is right here on the show right now. I think we should bring him on? I think so, Carl Perkins. <laughs> Wie dacht je dat dit waren? Nou, dit lijkt me... Uh, het leek me Johnny Cash. Die was een gast. Ah. Het waren Derek en de Domino's. Ach. Uh, dat is natuurlijk de band waar Eric Clapton in speelde. Uh, Eric Clapton, dus met Derek en de Domino's. Dus uh, die, die band van Nyla, u weet het wel. En uh, nou, daar was Johnny Cash ook als gast. En die bracht Carl Perkins weer mee als gast. Dus uh, zodoende. En uh, ik draaide het eigenlijk even voor mij, voor onze collega Bart van der Meer. Want die heeft natuurlijk een programma, dat heet Matchbox. Nou, uh, Bart, ik kan beter dit voor ons tune nemen. <laughs> Matchbox is een, een liedje van Carl uh, Perkins. Zelfs de Beatles hebben het opgenomen. Gezongen door Ringo Starr. En uh, nou ja, dit was wel een hele aparte versie. Matchbox dus. En uh, <kijkt> nou ja, dit illustre gezelschap. Het is nog een beetje vroeg eigenlijk. Nou ja, laat me doen. Net waren we vijf minuten te laat, zijn we nou twee minuten te vroeg. Het nieuws bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Ja, op de A200 richting, in de richting van Haarlem is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is één persoon om het leven gekomen. De weg is geruime tijd afgesloten geweest. Het verkeer vanaf de A9 kon ook niet uh, de A200 naar Haarlem op. Alle verbindingswegen waren afgesloten. Het verkeer is omgeleid via de N205 naar Haarlem. En gisteren hebben ook agenten uh, flink wat hardrijders op de bond geslingerd op de A9 van Alkmaar naar Haarlem. Bij een controle op snelheidsovertredingen waren er maar liefst 38 automobilisten die 30 kilometer te hard reden. De controle vond plaats op een gedeelte van de A9 waar 100 kilometer per uur gereden mag worden. Twee automobilisten overschreden de snelheidslimiet met meer dan 50 kilometer per uur, waarna hun rijbewijs is ingenomen. Een scooter die geparkeerd stond bij een flatgebouw aan de PC Boutenstraat in Haarlem is dinsdagochtend vroeg in vlammen opgegaan. De brandweer heeft de felle brand geblust, maar kon de scooter niet meer redden. De brand werd even voor half vijf ontdekt. Bij aankomst van de brandweer schoten meters hoge vlammen de lucht in. De politie heeft de eigenaar van de scooter nog niet kunnen achterhalen, omdat het nummerbordplaatje door de hitte is weggesmolten. Ook is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Dan nog, uh, bij een uh, brand in de plan, uh, plantanelaan is gisteren een zolder afgebrand. De brand werd rond 12 uur ontdekt door buurtbewoners. Meerdere brandweerwagens zijn opgeroepen omdat de brand uitslaand zou zijn. Bij aankomst van de brandweer dreef de zwarte rook uit de woning. De brandweer wist de brand snel te blussen, maar de schade is groot. De brand is waarschijnlijk ontstaan door werkzaamheden van de loodgieter eerder op de dag maar op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. En het laatste bericht. De geplande, de geplande staking door beveiligers op Schiphol volgende week dinsdag is van de baan. De bonden, uh, Unisecurity, FNV en CNV... hebben een akkoord bereikt met de werkgevers van de beveiligers op de luchthaven. Het akkoord werd dinsdagavond laat gesloten. De partijen hebben afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk... en het verkorten van de werktijden. Ook is een loonsverhoging van 700 euro eenmalig in 2018. En in totaal 5% over de jaren 2019 en 2020 afgesproken. Ik ga ook eens een keer met het bestuur van ZFM praten. Dit was het nieuws. Wat een enorme werkdruk hebben wij toch. <laughs> Verschrikkelijk. Ja, dat gaat het wel naar een de... tempo gaat hij door. Want nu volgt weer het weerbericht. Zfm luncht. Dagelijks live bij CFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is op deze woensdag bewolkt en in de loop van de ochtend gaat het buig regenen. Ofwel regenen met een wisselende intensiteit. De wind waait zwak uit. uit uit één lopende richting en daar is hij weer... en de temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. Ruud, hou op. Vanavond is er nog kans op wat regen... maar al vrij snel wordt het droog en klaart het op. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen schijnt geregeld de zon... maar er zijn ook wolkenvelden en lokaal is een bui mogelijk. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten... en de temperatuur stijgt wederom naar 19 graden. Vrijdag is er ook nog een bui mogelijk... Maar geregeld schijnt ook de zon. In het weekend blijft het droog met flink wat zonneschijn. Maar zaterdag trekken er ook nog wolkenvelden over de regio. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen. Dank u wel. En de temperatuur gaat weer omhoog. Vrijdag wordt het 19, zaterdag 21. Ik kan me lachen bijna inhouden. En zondag 23 graden. Gelukkig, dat was het weer. Some Disappear. I'll be here beside you, always be right near you, remember me won't you I know we won't have a this is a blessing that we made. Blijf bezig, maar verrassen, rond af en toe. Hoezo, <laughs> vind Met uh, de keus van, uh, van muziek. Ja, Bone Man, toch? Ja, absoluut. As You Are. Wat een werelds album heeft deze man gemaakt. Ja? Ja, oh. jij kent het niet? Nee. Nou, ik had er wel eens... Ja, ik, pff, ja, ik heb er wel eens een liedje van gehoord. Die niet echt uh, ondersteboven ben jij? Uh, ik wel. Nou, nee, ik nee wel. niet echt. Ja, ja, nou, ja, Helemaal. Uh, iedereen, ik ben om. Ja, jij bent om? Nee, ik ben om. Nou, dus gelukkig... Ja. Dus dat is nog iemand om Nee, het maakt niet uit. Het is jouw keus. Ja. bone Man and As You Are, dat is uh, het liedje van de sidekick. En we gaan nog even cultuur snuiven. Ja. Want dat moet ook nog gebeuren. Hè? Er zit uh, nog wat uh, in de pijplijn. Ja, hoe is het met je driewieler trouwens? Uh, die is, uh, nou ja, daar ga ik niet over hebben. Oh, is die ja. stuk? Ja, nu al. Nu al? Nu al. Hey, je bent ook te zwaar. Dankjewel. <laughs> we gaan snel door. horen <laughs> Hieruit, dit was de laatste uitzending. Uh, luisteraars, Chi Neng Giong. En dat zal ik waarschijnlijk niet helemaal goed uitspreken. Daar heb ik een patent op. Maar dat is namelijk een even oude vorm van meditatie in beweging. Veel meditatievormen focussen zich op het leegmaken van het hoofd of de ademhaling. Bij Chi Neng Giong richt je jouw aandacht op de beweging. Doordat je een beweging heel bewust uitvoert... ontspan je je lichaam en breng je je geest tot rust. Met het beoefenen van qi Yang jong train je je lichaam en je geest. Uh, deze uh, manier helpt ook fysieke klachten te herstellen. Is dat een erbij? Voor... Mag ik even? <laughs> <laughs> en uh, ook een kalender voor volgend jaar, inderdaad. Maar deze uh, zorgt dus voor emotionele balans en brengt je meer in contact met je lichaam. Wees nieuwsgierig en kom ervaren wat het jou brengen kan. Zaterdag 1 september van half elf ochtends tot kwart over elf... aan de Gashuisstraat 32 in Haarlem. En Ruud, dit was eigenlijk speciaal voor jou. Zandbal bij? Kalender van volgend jaar. Goed, nu dat gezegd we, gaan we naar het Haarlemmer Theater. Want woensdag 5 tot en met 7 september van half negen tot tien uur... Uh, het volgende in het... In de liefdesbrieven van uh, Gurney zien we twee mensen... die vanaf hun eerste briefjes op de basisschool... verzeild raken in een briefwisseling. Wat hen in het werkelijke leven en via de te telefoon niet lukt... lukt hen wel in brieven, vertellen over hun gevoelens. Het delen daarvan lukt echter wat minder... zodat de waarheid pas echt boven tafel komt wanneer het te laat is. Nou, heel interessant in het Haarlemmer Houttheater... Uh, met Lisbeth Veldman en Jos Alliers... In de rollen van elkaar schrijven Melissa en Andy. Dan blijven we even in Zandvoort. Want er niet meer weg te denken traditie is, is het Historic Grand Prix weekend... op 31 augustus 1 en 2 september op het circuit van Zandvoort. Maar vooral ook de daarbij behorende eh, GP-parade. De boys are back in town. En de bonte stoet van historische raceauto's... rijdt zaterdag 1 september alweer voor de zevende keer door de badplaats. De parade start om 7 uur avonds vanaf het circuit... om een kleine 15 minuten later op het Raadhuisplein te arriveren. Op dit centraal gelegen plein waar de auto's passeren en samenkomen... kan men de racewagens ook van dichtbij bekijken. Hartstikke leuk. Nog de allerlaatste. Een natuurgids van Yvian Zuid-Kennemerland... -Kenn zal op maandag 3 september een prachtige wandeltocht maken... in de duinen van het Kraansvlak... Gelegen in het Nationaal Park Zuid-Kennemeland. Het kraansvlak staat bekend om haar indrukwekkende Vicente. Die al meer dan 10 jaar in dit gebied grazen. Vicentes zijn de grootste landzoogdieren van Europa. En komen nog maar op enkele plaatsen in het wild voor. Tijdens de wandeling zal dan ook vooral veel aandacht worden geschonken aan het spotten van deze dieren. Uh... De groep verzamelt dat wel eventjes nog gezegd hebben de deelname is gratis en de groep verzamelt bij het spoorfietstunneltje in Sandvoort Noord. Dus wil je echt iets apart zien, ga erheen. En dat was hem. It's easy. Uh, combinatie, je mag wel stellen. Welke? Uh, nou, wat je net hoorde. Oh, en welke was het? Nou, uh, heb je al van Connie van der Bos gehoord? Connie van der Bos dat is een tijdje geleden. Ja, die is al een tijdje dood ook, maar Ach, uh, het maakt niet uit. Uh, het was wel een leuke, ik vond dit plaatje, ik vond het wel leuk, omdat ze namelijk een duet met Janice Easter Ian Ach, ben en, dat hoorde je. Ja, dat was Conny van der Bos samen met Janice Ian en Don't Leave Tonight. Prachtig liedje. En Janice Ian was een, of, uh, was een idool van Conny van der Bos, dat weet ik toevallig wel eens gelezen. En als je dan met je idool een duet mag zingen. Ja, dan moet je dat doen. Ik heb uh, laatst Paul McCartney nog gebeld. Ik zei: Kun je nou eens een keer een leuk die met je zingen? Maar en? Ik krijg geen reactie, hoor. Wat raar. Nee, ik krijg geen reactie. Hmm, vind het raar. Ja. Terwijl ik toch zo'n fan van hem ben. Ja. Maar ja. Ik hoor nooit wat. Maar goed, maakt niet uit. Connie van der Bas, is samen met Janice Ian. En. en nog even het slotakkoord. En dat doen we het heet Don't Leave Tonight. En jij bent trouwens een heel belangrijk cultureel evenement vergeten. Maar. Goed. Oh, vertel. Ja, kijk maar op de. Kijk maar op de uh, Facebook-pagina. Oké. Okay. Chains heet het. En de band heet The War on Drugs. Binnenkort in Nederland te zien. De naam van de band. Volgens mij we ze laatst op uh, een van de festivals. Of het nou Pinkpop, Bas of Lowlands of weet ik het dan. Dat weet ik allemaal niet hoor. Ik weet wel dat ze binnenkort weer terugkomen. Sigurdome of Avas live Live, weet ik veel, Ergens, maar in ieder geval houden de internet in de gaten. Goed hoor. Dat dan, uh, het is nieuw en het heet In Chains. Oftewel In Kettingen. Ah. We doen ook nog wel eens wat nieuws rond. Ja. We, zo af en toe we doen ook nog eens een nieuw liedje hoor. Lekker ik, hoor. Al die, uh... ja, maar jij houdt dat bij. Ik houd dat bij. Tuurlijk dat niet hè. Ja ik, ik zit dat elke weekend. Uh, elke vrijdag. Nou nee zaterdag meestal vrijdag komen dan de nieuwe releases online en zo. En dan, uh, ja, dan hou ik gewoon in de gaten. Ja nou. Want, uh, uh, op slotverrekening hebben wij een zeer brede groep luisteraars. En ook zeker. de nieuwe muziek mag niet ontbreken. We hebben hele brede luisteraars. We, uh, we, hebben... <laughs> we hebben. Oh sorry. We, uh, we hebben hele brede luisteraars. Oké, okay, nou kreeg, uh, dan over, weet, u, dan weet u dat ook. Maar... Over luisteraars gesproken, ik kreeg ja. nog even uh, van een oplettende luisteraar... een, een heel mooi bericht van, van ik, ik schijn niet vergeten te zijn... namelijk op uh, zaterdag 1 september uh, is er een nachtconcert. En een nachtconcert, ja, want het begint pas om 11 uur avonds. En het is in de wijkertoren in Beverwijk. En daar spelen namelijk Paul Bakker op gitaar en <coughs> op de vleugel. Wie? <coughs> uh, en, en, en die laten een staalkaart horen... van mooie songs uit vijf decennia popmuziek. Zonder snoertjes en alles ako akoestisch. En dat kan zich gewoon bewegen... Van, van Focus, Exception, naar de Beatles... Jimi Hendrix en nog veel meer. En dat in die sfeervolle omgeving met kaarslicht. Een typisch nachtconcert. En ik zeg het nog één keer... zaterdag 1 september om 11 uur avonds tot 1 uur s'nachts in de Wijkentoren in Beverwijk. Nou, wat leuk... Hartstikke leuk. Ga ik heen? Ja, ja, om de hoek. ja ik ga oh. er heen, dus om de hoek. Oké, okay, als je gaat dat wel... komt, ja. ja, dan ga ik het. Dit gaat over Mathilda. Niet walsing Mathilda, maar gewoon Mathilda. Okay. Het is The Electric Company en ook dit is nieuw. Down. En het bandje heet uh, The Electric Company. En ook dit is uh, nieuw. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Weet je dat ook nieuws? Nee, dat we klaar zijn. Hè? Eh? Dat we klaar zijn? Dat is oud. Ja, oud nieuws. We zijn oud nieuws. We zijn klaar. To the fire. Ja toch, we hadden toch Ach, weer fun, oh niet? Ik heb het naar mijn zin gehad. Ondanks oh. dat jouw pesterijen de hele tijd... Ja, dat hoort erbij. Dus ja, is om dat je scherptaal. Ja. Je krijgt ze een keer terug, hè? Is dat zo? Ja. Ik ben benieuwd. Ik ga broeden. Oh, heel goed. <lacht> ja, ja, ik de microfoon dicht aan. <lacht> ja, leuk hè? Maar goed, het zit er weer op. En dames en heren, en, uh, Bedankt ja, het, dat het u het doorstaan heeft. Ja, alles uh, begint weer een beetje op gang te komen. Ja. Nou, uh, jij zeker? Ja. Nou, zeker weten hoor. En uh, volgende week gaan we ook weer starten met de vinyljaren. Dus uh, dan weet u dat ook weer volgende week dinsdag. Gaan we weer starten. Klassiek is weer gestart. En uh, aanstaande zondag wordt het weer leuk. Want we gaan weer het eerste uur zeker dingen van uh, hele oude LP's draaien. Dus historische dingen. En dat is ook wel eens leuk. Dus er zit wel een tikje onder af en toe. Maar dat moet je me goed vinden. Ik ga, uh, ik ga lekker luisteren. Zondag hebben we weer hele mooie muziek. Mm. En voor nu zit het erop. Dank rom voor al je bijdrage en voor je vijf minuten. En voor Hakim. En hartstikke leuk. En... Ja, Maria. En Maria. Ja, maar ja dat waren hier vijf minuten. Ja, ja, ja. ja maar zij hebben het gemaakt, hè? He? Ja, zo is het. Morgen ben ik er weer samen met uh, Dolly. En uh, dan gaan we weer uh, twee uurtjes uh, gezelligheid proberen te brengen voor uw uh, lunch. Bedankt voor zou... het luisteren. Ja, dat wel. En tot de volgende keer. Tot volgende keer. Dag. Dag.